Uur. Frits Ammerkamp met het NOS Journaal. De EU is dicht bij een nieuw brexit akkoord met het Verenigd Koninkrijk. Uit Europese hoofdsteden komen optimistische geluiden. Ook in Brussel zijn diplomaten positief. Kern van het akkoord is dat er een nieuwe douaneafspraak komt. Het hele Ierse eiland zou dan vallen onder de interne markt... waar EU-regels gelden. Dat blijft zo totdat de EU en het Verenigd Koninkrijk... een handelsovereenkomst sluiten... De Franse president Macron hoopt dat de onderhandelaars... nog voor de EU-top van morgen een principeakkoord op papier kunnen zetten. De Britse premier Johnson moet het nieuwe akkoord nog wel door het lagerhuis krijgen. De woningsector roept de politiek op om tijdelijke maatregelen te nemen in de stikstofkwestie. Onder andere woningcorporaties en projectontwikkelaars... hebben een brandbrief gestuurd aan het kabinet in de Tweede Kamer... die morgen met minister Schouten debatteert over de stikstofcrisis. Gemeenten en provincies geven vrijwel geen bouwvergunningen meer af als gevolg van de stikstofuitspraak van de Raad van State. Door de uitspraak liggen veel bouwprojecten stil. In het centrum van Rotterdam treedt de politie op tegen een demonstratie van Koerden tegen de Turkse inval in Noord-Syrië en een tegendemonstratie van boze Turkse jongeren. Volgens RTV Rijnmond heeft de politie demonstranten opgepakt en geweld gebruikt om de demonstranten uit elkaar te houden. De demonstranten willen onder meer een no-fly-zone en economische sancties tegen Turkije. Syrische troepen hebben de stad Kobani bereikt. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten reden ze vanavond de stad binnen. Op verzoek van de Koerdische IPG komen de Syriërs de stad beschermen tegen de Turkse strijdkrachten die vorige week Noordoost-Syrië binnenvielen.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 you Oh, oh, oh.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 van ZFM.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 When you scream You can't go on Thinking Nothing's wrong Het ritme van ZFM.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 Je hoort, zie je Van ZFM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 In het centrum van Rotterdam heeft de politie hard ingegrepen bij een demonstratie van Koerden. Toen Turkse tegendemonstranten zich melden, werd de sfeer grimmig. De politie pakte tientallen demonstranten op en gebruikte geweld om de groepen uit elkaar te houden. De Koerdis... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van...